Ze werden gearresteerd nadat een vrouw de politie had ingelicht. Ze was door de oplichters gebeld met de mededeling... dat ze geld en sieraden kwamen ophalen om ze zogenaamd veilig op te bergen. Om treinvertragingen en verstoringen te voorkomen... zet ProRail op bijna 300 plekken slimme camera's langs het spoor. Ook wordt er getest met zelfstandig vliegende drones. Die kunnen snel mankementen, stilgevallen auto's op de rails... en verdachte situaties op sporen... Door meer toezicht zal het aantal zelfdodingen op het spoor afnemen, verwacht ProRail. De vrouwenfinale op de Australian Open is gewonnen door Jelena Ribakina. De tennister uit Kazachstan was in drie sets te sterk voor Arina Sabalenka uit Belarus, de nummer 1 van de wereld. Voor Ribakina is het de eerste keer dat ze het toernooi in Melbourne wint. Sabalenka stond voor het vierde jaar op rij in de finale, ze won daarvan twee keer.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 in your home. Yeah.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 Daar kon ik niks over terugvinden, ook geen informatie. Dus uh, ja, het zijn allemaal oude 78 toerenplaatjes. En uh, ja, het was lastig om daar wat over te vinden. Misschien als je de achternaam ook weet, maar op de, de artiesten zelf. Uh, alleen bij de voornaam is dat erg lastig zoeken. Onderweg zometeen Alex de Haas, Albert de Boy. Maar eerst hoor je hier een nummer uit 1940. Johnny and Jones met Lau de Ladenlichter. Gordleen hier op CFM Zandvoort. Een hele goede morgen. Loo de lichter, is de brug van flip de Flighter. Loo de lade lichter, is de reus is waar een snijter. Loo laden en flip kijkt kijkt, komt de politie flip die vliegt en de bias komt steeds dichter. Wel loo de lichter. Loe loe, wat moeten nou toe? Denk toch aan je leven, moe. Flip, flip, flap, flap, flap, maar hou je broertje erbij. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da voor een rat geboren, valoon naar raad niet horen en de politierechter zijn lou, je wordt steeds slechter.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 the oh mama try you jive on me la la la la la la la la la la la la la Dan de nieuwe dag. En naarmate vader tijd de klokken weger draait, moet een aan de slag. Wanneer de dag begint, zorg voor een goed gebeur. Dan komt de dokter nooit meer aan je deur. Zing een trollend als je opstaat en wat water met een Zing een trollend liedje als je opstaat, want van het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 Zing desnoods het standaardnummer, laat de klok maar slaan. Maar je zingt, het weet niet wat. Bewaar lang je kunt, altijd je vrolijkheid. Je bent je stemming vol, benoemd weer kwijt. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, en wat wakker het lang. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je wekker af, zeg dan niet: Oh, wat heb ik nog een mat? Zing een rode liedje als je opgaat, want dan heb je een goeie dag. Als je eventjes je ogen aardig spiegel richt, op het deel dat je zijn. Zware zorgen, rimpelt dan van je gezicht, Met een opbewekkere pijn. Vries altijd koel, blij. Zet alle zorg opzij. En heb je ooit verdriet? Denk aan dit lied. I need more, whatever, no, I'm not. Say, I'm gonna leave your own, you're up, what I'm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 Ja, dat moet je niet doen amalia dat moet je niet doen amalia vraag ik hem een zoen amalia de geelke jakkes het mag niet van haar. dat moet je niet doen amalia dat moet je niet doen amalia zo'n heerlijke zoen amalia Doe dan je zielpje, is Dat moet je niet doen, Amalia Dat moet je niet doen, Amalia Zo'n heerlijke zoen, Amalia. Doe aan je zieltje, Het is geen schaar. Ja, dat was een opname uit 1940. Het was Albert de Boy met Dat Moet Je Niet Doen, Amalia. En daarvoor uh, Alex de Haag met Zing een Vrolijk Liedje. En uh, ook dat was een opname uit 1950. CfM Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. Zoals ik al zei, de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Draaier. Deze week een heleboel 78 toerenplaatjes. We hebben geprobeerd om de kwaliteit wat omhoog te brengen. Want sommige waren echt heel slecht van kwaliteit. Maar ja, dat krijg je met plaatjes. De volgende artiest is pierre jean carol Wijnobel. Geboren in Leiden op 5 augustus 1916. En overleden in Amsterdam op 9 januari 2010... Was een Nederlandse componist, tekstdichter en muziekus. Hij werd vooral bekend door vele liedjes die hij schreef. En zijn bekendste compositie was Ik wil klappermelk met suiker. En die werd gezongen door de Amboina-serenades. En die hoort u nu. Ik wil klappermelk met suiker. Amboine woont een meisje waar iedereen van zingt. Omdat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt.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 of limonade, thee en koffie laat ze staan. En chocolade of orangeade smaken haar als leven traag. Ik Klapper klappen, klappen, me.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 Of limonade, thee en koffie laat zij staan. En chocolademak of voor een schade, smaken haar als liever klaar. Ik wil klappen, klapper, melk met suiker, want iets anders wil ik niet. Tot Dan vallen de anderen in. De Bent. En daarvoor de Annabella's met uh, als je trouwt, trouw dan uit liefde. Ja, vroeger uh, was dat niet helemaal uh, uit liefde. Daar ging je gewoon trouwen. En uh, in sommige families uh, kiezen de ouders uh, met wie je gaat trouwen. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70...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 Je moet slapen gaan. Laat nu je speelgoed tot morgen staan. Straks brengt Klaas vaak je naar een sprookjesland. Waar de kaboutertjes hand in hand. En zingen, ze maken pret Kom, lieve schat, ga nu gauw naar bed Als het klokje zeven heeft geslagen Is het tijd voor de kleine held Wordt hij door mand naar het bedje gedragen Nadat eerst een sprookje is verteld Kom je moet slapen gaan, laat nu je speelgoed tot morgen staan. Straks brengt Klaas vaak je naar een spookjesland, waar de kaboutertjes hand in hand. Ze maken pret, kom lieve schat, ga nu gauw. De muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Open. Het branden af, van onderen tot boven, dat al maar moe, alles gaat doen. Alom mijn woonhuis ben ik verloren, ik ben van schrik, aastriek, kwart land. Toen boden laat me, nu vlug in horen, waardoor dat ongeluk zo kwam. Stel u gerust. Mijn heer de burgemeester, alles gaat doen zoals het moet. Alleen het raadhuis grenzen aan uw volk, was de oorzaak van die feest. Toen is hij in de rook gestipt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant van de sloot. U is nou burgerbaar een keer van het afgebrande dorp, heer. Wees weer gerust, mijn heer, de markenmeester. Meer is er niet, alles gaat over. Ja, in het blokje van drie hoorde je als eerste Annie de Reuver met het klokje van zeven uur, een opname met 1957... en daarna een opname met 1958. Dat was Annie Palme met Ik zal je nooit, nooit, nooit meer vergeten. En als laatste hoorde u een opname met 1936 uh, alweer. August de Laat met Alles gaat goed. En August de Laat is geboren in Tilburg op 16 september 1882... en overleden in Tilburg op 14 februari 1966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 En u hoort hem nu, voor de tweede keer. Auguste Laat met Blond is Katrientje. Ik ken er een meisje, haar naam is Katrien, die menig een vrijer kon krijgen. Een grappiger Berntje heb ik nooit gezien, maar wie haar ook vraagt, ze blijft twijven. Ze denkt bij zichzelf, ik blijf liever gezond, die mannen, het zijn me wel fijnen. Ik heb ze niet nodig, ik heb al genoeg, als ik denk aan mijn koeien en zwijnen. Blond is Katrientje en blond is het mooi. Alderi vol Als ze haar tanden laat zien, is ze mooi. Alderi vol bridé. Smorgens dan melk ze de op van zijn baas. Smiddag dan karmt en knet de gaas. Blond is Katrien en blond is ze mooi. Alderi vol bridé. Bij het hamen gekraai zit Katrien aan het ontbijt. En slaat ze haar portie naar binnen. Als anderen zeggen, nu heb ik genoeg Zeg, vriendje, ik ga pas beginnen Ze wordt er niet dik van, want slank is haar lijn Wel mollig, dat wil ze ook weten Ze zegt, ik ben geen graadwaaraan, moeder natuur De vis maar totaal heeft vergeten Blondjes, kastrientje en is het mooi Walderie, walderie, ze haar tanden laat zien, is ze mooi, Walderie, Walderie, D. S'morgens dan welk ze behoeft van de baas. S'middag dan karmt ze en kneedt ze de kaas. Blond is katrientje en blond is ze mooi, Walderie, Walderie, D. Maar eens op een dag zal bij blonde Katrien, De man die haar wint, toch wel volgen. Dan zal ze een vrouw zijn, zo flink en zo fier, als iedere man zich zal dromen. Dan wordt ze het zonnetje, want zijn bestaan, een moeder die leeft voor haar kinderen. Die lacht om te zorgen voor het dagelijks brood, die haar levenslust nooit zal verminderen. Warmte en kneten de gaar. Blond is Katrietje en blond in de mooi. Alderie, palderie, oké. Wie feestte nog op deze dag? Of stende onder water? Het was zeker een nat beslag. Die storm, dat was een floter. En veel luzen en cafés was er leut op rust. Het water kwam boven de kanapé en onder de baden water kwam binnen gelopen, we dat dan poten. En de kelder met dat spul liepen boem, heilig handel. Zelfs de vlooien en de zinken. Mossen springen of verdrinken. En de ratten, het was komiek. Vierden karma zijn de sliep de van de grap, water was nat, je kost in de straat roeien. En aan de mart dat was het wat apart, liepen de ubers, gelijk op de koeien. Met een rokken tegen een derkieten, ze nagen geen agel te bieten. Geen voorzeden, ons dagelijks brood, maar alsjeblieft geen watersnood. Ik ook geteisterd dat deze twee moesten vroeger op een zag slapen. Maar nu leg ik op een dekat, nog mijn de meubels die zal ze te gapen. Al mijn weggeluzen die zien weg door die watersnood. De ene na geluk, de ander na pech, dood, en ze dood is een ander zijn brood. De grap, water was nat, je kost in de straat roeien En aan de beste markt, dat was het wat apart Riepen de boevers, gelijk hoe de koeien Met hun rokken tegen hun der kieten Ze nou geen aagel meer voor op te bieten Hij was eeden ons dagelijks brood Maar alsjeblieft, mijn woord.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 En dat was Benny Vrede, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... met uh, de politie is je beste kameraad. En daarvoor hoorde u Bertino, met de uh, Oostende Onderwater. Ja, als ik het goed uitspreek. Het is dus, uh, niet uh, meer het Nederlands uh, wat het nu is tegenwoordig. Vroeger hadden ze toch echt wel een dialectje. En tegenwoordig ook nog natuurlijk Limburgers, uh, Oost-Nederland... en natuurlijk de Friese en de Groningers... Die hebben allemaal wel een apart accentje. En Limburg, niet te vergeten natuurlijk. Zie je hem Zandvoort, lokaal omhoog uit de badplaats van Zandvoort. Zometeen gaan we in de tijd aan 1955. doen we met Bob Benny. Ook Bob Scholten komt eraan. Maar eerst hoort u de baby's met de Maharaja. Ik heb al lang een lieve vrouw. Waar ik beslist heel veel van hou. Maar als ik naar Chris Kelly kijk, is meer... Beneid, ik vraag de man die alles doet en de kan, ik wil u wel vertellen wie dat is. De Maha Maharaja heeft mooie vrouwen satja, ze zitten op een rijtje voor de deur. De Maha Maharaja heeft mooie vrouwen satja, zo'n man maakt van zijn leven heus geen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 Een kus is onbegrensd, het geeft niet wat, verdiep bij wens. Geen zwart kastanje, bruik, Maar de Met staart of permanent, met veel of weinig temperament. Met perzikwangen wangen of een pruimenmol. De Maha maharaja heeft mooie vrouwen, zatja. ze zitten op een rijtje voor de deur.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 Ja, ze zitten op een rijtje voor de deur.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 Vrouwtje af en toe, wat rode rozen Ook al is je nog zo klein Geen woorden zeggen haar zo veel als rode rozen En ze zal zo enig dankbaar daarvoor zijn Maar denk toch eens na, het is er werkelijk niet. Is niet voldoende lief te groeten met een zoen. Er is iets anders dat je af en toe moet doen.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 Dat was Bob Scholten. Met de kleine blonde Marianne. En die is later nog een keertje. Ik meen jaren, begin jaren 90 of eind jaren 80 opnieuw opgenomen. En daarvoor hoor u Bob Benny met Geef aan je vrouwtje. Een opname uit 1955. En de, tot zover ook dit uur van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, uiteraard iedere zaterdag tussen 1 en 2 voor dit programma naald. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En uiteraard volgende week zondag zijn we er weer hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik bedank nog even Koor uh, Draaier voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Ollandstalige muziek. En ik laat u achter met Heiman, Roep naar Bob Scholten en hoort hem nu. Willkens, willkens, waar ging je heen? Waarom ging je heen? Ik wens u nog een fijne zondag en ik zeg... Tot ziens. Ons landje is als voetbaland, helaas in discrediet. Er worden goals genoeg gemaakt, alleen door de onze niet. Wanneer het Eelans helft dan speelt, dan kan het roepen zijn. En als het zo belamperd gaat, dan wordt men langs de lijn. Wilkes, Wilkes, waarom ging die heen? Rijvers, waarom trok? De haarden af voor de bloed. Jongen, jongen, tjonge, jongen, heus, het gaat niet goed. Wijs, dat deed me beter dat om te vangen ging. Nu schop me nog alleen maar om te pink, pink, ping, beste speler strekken weg, want het is al gedaan. Als iemand lieren lieren zingt, wie zou zoiets weerstaan? Ze ruilen boerenkool met kost voor dure fratse bij. Of worden vol spaghetti en geen Holland zingt met pijn. Wilkes, Wilkes, waarom in je heen. Rijnkast, daarom, klap je aan je mee. Timmermans, de herder, appel, Rozenburg, de bloes. Jongen, jongen, jongen, jongen, heus, het gaat niet goed. Maar is de tijd gekregen dat de grond te vangen ging? Die schokken nog alleen maar om de ving, ving, ving. Dat het monstergeld de voetbal wordt regeerd En dat de voetbal binnenmacht trots alles goed floreert Het is logisch dat de jongens gaan, die wegen nu en ton Niet iedereen heet Lenstra, dus klinkt in de stadion. Vilkers, lurkers, waarom wil je heen? Hij nee, waarom maar een trapje aan je been Dimmel monstherherdel, af voor Rozenburg de bloed Jongen, jongen, jongen, jongen, is de ja niet goed. Maar is de tijd gebleven dat de konten van de zat is dat alleen maar aan de wind, wind, wind. <tied> maar is de tijd gebleven dat de konten van